We gaan beginnen met een uh, nieuw CD voor dit programma. Hij heet Lovers van Paul Afriginos en zijn track is uh, In My Arms. Goed, nou, in de armen van PeacefulRadio.nl. Je bent van harte welkom voor nog een uurtje nieuwheidsmuziek muziek hier op je eigen lokale radio. Veel luisterplezier! I will always see the time. Brought to its team.